Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Een voormalig van fraude en belangenverstrengeling. SNS Reaal deed na een intern onderzoek aangifte tegen de man. Volgens de Telegraaf was de oud-directeur betrokken bij geheime betalingen aan personen bij SNS Property Finance. Dat is de vastgoedtak van de bank. De oud-directeur wordt nu door de fiat verhoord. Een advocaat zegt dat hij volledig meewerkt omdat hij niets heeft te verbergen.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 De gemeente Waalre wil het gemeentehuis, dat vorig jaar juli zwaar beschadigd raakte door een aanslag, in zijn geheel slopen. Volgens het gemeentebestuur is sloop van de overblijfselen goedkoper dan restauratie. Alleen de gevels van het pand staan nog overeind. Het gemeentehuis brandde op 18 juli vorig jaar grotendeels af. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. In de zaak zijn tot nu toe twee verdachten aangehouden, maar die werden weer snel vrijgelaten. De politie werkt nog met 40 man aan de zaak. Het weer, het is droog en af en toe laat de zon zich zien. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vanuit het westen een dooinval met sneeuw en ijzel. Na morgen wordt het wat warmer, maar de kans op nachtvorst blijft. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, is een ongeluk gebeurd. Voor de we meer staat twee kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ja, ja, ja. Dan zijn we dan weer eh, terug naar het nieuws van twee uur. En dat betekent natuurlijk de vinyljaren. Ja, kent dat jonchino natuurlijk al. Hè? Ja. Uh, Zoals gebruikelijk. En dat zijn vandaag de uh, Who met Who's Next. Diane Warwick, prachtige dubbel LP met The Collection. Dus al haar uh, bekendste nummers. Prachtige plaat. En de Rolling Stones. Ja, ik doe altijd uh, zoveel aandacht voor de Beatles, dat uh, allerlei Stones fans mij opbellen van... Ja, dat is een LP, die Stones. Nou, we gaan vandaag een keer goed maken dan. Black and Blue heb ik meegenomen van huis en uh, die gaan we dus ook draaien vandaag. En dat is een heerlijke LP, daar staat onder andere Full to Cry op en zo. En Cherry Cheerio, Baby en zo. Uh, ah, allemaal heerlijke liedjes. Het is steeds mooi weer buiten, dat is ook altijd wel lekker, dus het is gewoon tijd om uh, lekker te beginnen met uh, muziek, terwijl uh, van vinyl natuurlijk, ik heb alle cd-spelers en uh, dingen uitgegooid, ja, echt hoor, alleen maar muziek, prachtige muziek, heerlijke muziek en beginnen met de hoe. Z'n oude platen kraakt een beetje, maar dan kun je gelijk horen dat het vinyl is van de LP. Who's next? Bargain. I'm looking for That free ride to me I'm looking for you Zei lekker hè? Ja, het gaat uh, even een beetje gehouden want ik sta alleen. <lacht> ja, antiluis is nog niet. Dus uh, ik sta even alleen te klungelen hier nu uh, met uh, grammofoons en dat soort dingen. allemaal. De ja. uh, hoe van het album Who's Next en dat is een hele oude plaat. Want ik zal u vertellen waarom. Er zit zelfs nog een labeltje op. Zo oud is hij wel van Hogembeel in Haarlem. Daar heb ik hem gekocht in de tijd. <lacht> Kun je dus nagaan hoe oud die is, hoe oud die plaat is. Uh, de productie was uh, door de hoe gedaan ex uh, De ex associate producer was Glyn Johns Een man die ook met uh, onder andere de Rolling Stones en de Beatles gewerkt heeft Verder, um, uh, nou, de hoe bestond dus die dagen nog steeds uit Roger Daltrey, vocals, Keith Moon, drums en percussion John Edwissel, bass, brass en vocals en piano en uh, verder natuurlijk Pete Townsend, alle gitaren, orgel, uh, arp-synthesizers, vocals, piano om Baba O'Reilly. Nou, die Baba O'Reilly komt uh, natuurlijk ook nog aan de mond. Net als uh, de andere hit die uh, erop staat, uh, Won't Get Fooled Again. Want dat zijn wel de twee hits die van uh, dit album bekend zijn. Maar het nummer wat we hebben dat heette gewoon Bargain. Ja, dat kan dus allemaal. Mm. Diane Warwick. I never love this way. Again. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in i know i'll never love this way again ZANG This Way Again. En dat was van een album dat uh, heet The Collection. En dat is natuurlijk van nog steeds een van de grootste... Uh, nou ja, laten we zeggen... Een van de grootste bird back vertolksters vertolkers die er in de wereld toch altijd geweest is. Diane, Dion Warwick. Geweldige zangeres overigens. Uh, er staat ook een, uh, het is een dubbel-LP, prachtige dubbel-LP, waar ook onder andere nog een medley op staat van haar hitsuccessen. Dus uh, nou ja, we gaan er uh, lekker veel van draaien, want het is een dubbel-album. Dus uh, u hoort er genoeg van, zal ik maar zeggen. Jawel, of niet soms. Door met de Stones. I'll be black and blue. Hot stuff. <laughs> Ik denk natuurlijk, dat is er nu aan hand? Maar ja, ik sta even alleen. En uh, dat is het allemaal niet zo makkelijk hoor, met platen. Maar goed, in ieder geval, uh, het komt zo wel goed. In ieder geval, u hoort de, Ro de Rolling Stones met uh, Hot Stuff. En we gaan door met de hoe. Ja, dat heet Love Ain't For Keeping. er iets misgaat, gaat alles mis. Um, Maakt allemaal niet uit. Goed zo. Nou, oké. Okay. Um, ze is er weer, hoor. Gelukkig. Kan ik het er weer uh, rustig aan doen. Het is geen, geen doen in je eentje, dit programma. Dat je dat in je eentje moet doen. Dat gaat dus niet. Oké. Okay, um, wat zei ik? Uh, this love ain't for keeping. Dat was uh, van het album Who's Next. Uh, het album komt uit... Uh, oh, computers. Het, het album... Het album komt uit... Uh, uit 71. Dat, dat weet ik dan in ieder geval weer wel. Nou ja. Ik zeg het al. Als iets mis gaat, gaat alles mis. Nou. De Hoeders. Uh, de Hoeders is een band die... Uh, uh, ontstaan is eigenlijk. Uh, het, het ontstaan van de band... Uh, de Hoers is een Engelse rockband van de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw. En werd opgericht in 1964 in Londen. De band groeide uit tot een van de bekendste rock-and-roll bands ter wereld. Die in de hoogtijdagen bestond uit zanger Roger Daltrey, gitarist Pete Townsend, bassist John Entwistle en drummer Keith Moon. En dat is ook het gezelschap wat deze plaat nog steeds presenteert. De is met uitzondering van de periodes tussen 1983 en 1988 en tussen 1990 en 1995. De vrijwel continu op toneel geweest. Wijzigingen in de samenstelling kwamen na het overlijden van Keith Moon. in 1978. Die achtereenvolgens werd vervangen door Kenny Jones, Simon Phillips. en Zack Starkey, de zoon van Ringo. En na de dood van John Entwistle in 2002... waarvoor uh, Pino Palladino uh, sindsdien de honneurs waarneemt. Eind oktober 2006 maakte de Who een comeback... met hun album Endless Wine. Het is het elfde studioalbum dat de band uitbracht... maar het eerste sinds It's Hard uit 1982. Ik zei het al, het album uh, wat u uh, vandaag hoort van de Who, Who's Next... dat is... Uh, dat is, het, dat is uit 1971. En dat was in de tijd de opvolger van Tommy. Daar zat nog een live LP tussen. Die heette Live at Leeds. Die hebben we ook al eens gehad in dit programma. Um, en daarna. Um ja, voor, daarna kwam dus dit album, Who's Next. Ik zei het al, het is een hele oude plaat, 1971, dus uh, 42 jaar oud. En uh, dat blijkt vooral uit het feit dat er nog een labeltje van Hoge Bijl op zit. <laughs> Die zaak bestaat al, ik weet niet hoe lang niet meer. Goed, we gaan over naar John uh, Dion Warwick, The Collection. Daarvan gaan we het tweede nummer van... Uh, kant 1 draaien. Eerst hebben we al gehad, namelijk, die heeft u net al gehoord. Dus we gaan het tweede nummer van kant 1 draaien en dat heet Friends in Love. En dat is een, uh, dat is een duet met de bekende Amerikaanse crooner Johnny Mathis. Dus, uh, eens even kijken of alles uh, met de techniek in orde is. Ik neem aan van wel. Dus draaien we... Uh, wat zei ik nou? O, ja, het gaat nou allemaal mis hoor. Uh, Friends in Love. En dat is een duet, dus, zei ik al, met Johnny Mathis. Mathis, do you know Breaker was het. En niet het andere nummer dat ik aankondig. Ik zei het al, als er ook maar iets fout gaat, gaat alles fout. Nou gaan we nu even verandering inbrengen. Want dat kan allemaal niet meer. Uh, Dionne Warwick. Geboren als Marie Dionne Warwick. In East Change in New Jersey. Op 12 december 1940. Een de Amerikaanse zangeres. En ze is vooral bekend geworden door haar werk met de songwriters. En producers Bert Bacharach en Hal David. Dat zei ik u straks al. Leon Warwick werd in 1940 geboren in East Orange. Dat is in New Jersey. En ze komt uit een muzikale familie. Haar vader is uh, Mansel Warwick. Warwick, moet ik zeggen. Um, die uh, gospelplaten promoten Voor Chess Records En haar moeder is Lee Drinkert En uh, die manager was Van het gospelgroepje van haar broers En zus, de Drinkert Singers De zus, de jones tante Is Emily Drinkert Beter bekend als Sissy Houston Kijk, gaan we weer. Uh, de moeder van Whitney Houston is dat dus. Dus dat is allemaal weer een beetje verband met elkaar. Hè? Allemaal familie en zo. En samen met haar tante en haar zusje, Die. die Warwick... begon ze een zanggroepje, de Gospelairs, genaamd. Toen de Gospelairs meewerkte aan de opnames voor een nummer van uh, de Drifters... kwam de songwriter van het nummer Bert Beckerack luisteren. En hier ontdekte hij Dionne. En nodigde haar uit om enkele demo's in te zingen. Haar eerste single, Don't Make Me Over... Kwam uit in 1972, uh, 1962 op het label Scepter Records. Nee, u bent niet op station, dat was een berichtje. Uh, op deze single stond haar naam verkeerd gespeld. Warwick in plaats van Warwick. ...besloot deze naam aan te houden. Ook haar zusje Didi zou later de nieuwe spelling gaan gebruiken. Deze single was in Amerika een groot succes. En omdat haar nummers meteen werden gecoverd... ...door artiesten als Silla Black en Dusty Springfield... ...lukte het haar niet om de Britse markt te veroveren. Dat lukte haar pas met Anyone Who Had Hard Heart in 1964. Gevolgd door Walk On By. Goed, um, die hoort u misschien straks nog. Het nummer wat u nu hoorde dat heette Heartbreaker en, en niet dat andere nummer Friends in Love wat ik weer eraan kondigde, want ik zei het gewoon verkeerd. Ja, en dat was niet mijn schuld, of was niet haar schuld, die had het goede nummer, ik had gezegd nummer 2. Nou, dat is nog eenmaal zo. We gaan door met de Stones van het album Black and Blue en daarvan het nummer, uh, wat zei ik nou, Hands and Fate, Rolling Stones Black and Blue. Hij kreeg net een, een, een sms'je. Ik weet niet eens van wie. Ehm... <coughs> um. Dat nummer is mij onbekend. Maar goed, dat zal wel. In ieder geval, um, die uh, schreef mij nou dit album, dat tip ik hoog voor de LP top 20 van 2013. Nou, dan moet je er veel op stemmen straks in december, als het wist zover is. Maar daar zijn we voorlopig even niet mee bezig hoor. Uh, kom, zeg. Uh, <laughs> dan gaat de tijd wel heel erg snel. Uh, maar het is wel uh, ook. Het, het is ook jouw favoriete album, ja, Angela. Ja, ja, als ik knik van ja. Dus die is ook helemaal gelukkig vandaag... dat we dit album nou uit... uit uh, dat we dit hebben. Black and Blue is een album... uit 1976 van de Engelse... rockband de Rolling Stones. En het is het eerste album na het vertrek... van gitarist Mick Taylor. Die uh, gaf het toen de brui aan. Ron Wood was toen nog geen... Uh, volledig lid. Hij zat nog bij de... Faces en dacht de Rolling Stones... een plezier te doen om ze voor één album... te helpen. Nou, ruim... ruim 30 jaar later... Uh, dat is intussen bijna 40 jaar... Uh, ruim 40 jaar later is hij nog steeds echter de gesvaste gitarist van de Stones. Want ik weet niet wanneer dit artikel geschreven is, maar dat is wel heel lang geleden, denk ik. Harvey Mandel speelt uh, ook mee, uh, dus zij hebben wat wisselende gitaristen bij dit, uh, bij dit album, de Rolling Stones. Harvey Mandel speelt onder andere bijvoorbeeld op Memory Motel en Hot Stuff, die hebben we net gehoord, die Hot Stuff. Uh, Wayne Perkins speelt gitaar op Hand of Fate, dat was het nummer wat u net hoorde: uh, Memory Hotel en Full to Cry. En Ronnie Wood speelt gitaar op Henegrita en Cherry O'Baby. Baby. Keith Richards speelt uh, op elk nummer gitaar. Terwijl hij op Crazy Mama ook de baspartij uh, inspeelt. Alle pianopartijen en orgelpartijen werden gedaan door Billy Preston. Ja hoor, daar is hij weer. Uh, behalve op uh, Cherry O'Baby, Baby, Full To Cry en Crazy Mama. Uh, daar speelt uh, Mick Jagger gitaar en hij speelt ook op alle nummers. Nicky Hopkins, ook weer zo'n vaste kracht met de Stones... speelt orgel op Cherry O'Baby Baby en piano op Full to Cry. Bill Warman speelt bass op elk nummer. Behalve op Crazy Mama, want dat doet dus Keith Richard. En Charlie Watts speelt natuurlijk nummers op alle nummers. Drums. Uh, Full to Cry, nee, uh, Black and Blue dus, zei ik al. Een... Uh, LP dus uit 1976. Ja, we zitten een beetje in de rock vandaag. En we gaan door met The Who. En daarvan het prachtige nummer van het album Who's Next uit 1971. My wife. Hier is The Who. Al. Het is echt zo'n dag dat alles fout gaat. Dit is ook. Ik blijkt dus gewoon... Uh, uh, ja, dat kwam gewoon dat hij even alleen was natuurlijk. En dan gaat het allemaal fout, hoor. Het ging echt helemaal fout. Ik ben blij dat het nummer is. Dat kan je wel zien. Niet zonder de zien. Dit nummer hadden we namelijk al gehad. En toen heb ik het weer verkeerd aangekondigd. Ja. Dat heb je. Zo'n dag. Ik kan wel janken. Dus we gaan de nummer terug. Want... Uh, dat kan natuurlijk niet. Uh, het nummer wat nu hoorde, dat was My Wife. En die hebben we al gedraaid. En het is natuurlijk niet leuk om dat helemaal uh, nog een keer te horen. Dat hebben we al twee keer gehad. Dat is een beetje zonde van, uh, van alles. Dus we moeten nummer drie hebben voor die plaat. Wat zeg je? Oh, ze is al bijna ver. Oh, die gaat zo snel. Als ik Angela toch niet had, jongens, dan werd dat helemaal niks, hoor. Nou, oké. Okay. Ja, okay. Vanaf nu ga... Nee, die, die, nee, dat is nummer twee. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nummer drie moet ik hebben. Love ain't for keeping. Dat moet ik hebben. Dus nou, we gaan gewoon, ik praat gewoon even door over de hoe. Want dan uh, kan ik je nog wat informatie verschaffen misschien. Uh, voor leuk tot het klaar is. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, de hoe is vooral bekend geworden als, uh, als rockpioniers uitvinder van de power chords. En Townsend's rockopera Tommy. En dat was ook zo'n beetje de eerste rockopera die, uh, die er was. Ehm... Um, de vroegere uh, mod-albums van de band, met korte, soms agressieve nummers erop, zijn goede voorbeelden van hoe de hoe eruit zag. Pete Townsend met zijn uh, uh, leidende powerchords, Keith Moon met zijn explosieve drumwerk en John Entwistle met zijn basloopjes en Roger Daldry met zijn krachtige stem en rondvliegende microfoon. Deze albums zijn van grote invloed geweest op ontwikkeling van de hardrock en de power pop. Terwijl de luidruchtige en agressieve concerten de weg vrij maakten... voor de komst van punkrock en heavy metal bands. Die op deze manier door The Who geïnspireerd werden. Nou, we gaan nu kijken of we inderdaad echt het goede nummer kunnen gaan draaien. Want, euh, <laughs> want euh, anders word ik ontslagen. Want ik denk gewoon dat uh, Albert Jan dit allemaal merkt. Nou, dan kan ik, uh, kan ik me allemaal wel gedacht zeggen. Nou, daar komt u dan The Who met uh, het prachtige liedje van The Who's Next... Uh, love ain't for keeping. En nou hopen we dat we echt een goeie hebben. Ja, dat is de goeie. Love in for keeping was dat van de Who album Who's Next uit 1971. We gaan lekker door met uh, Dian Warwick. En nu gaan we geen fouten meer maken hoor. Echt niet. Nou gaat het allemaal goed. Twee uur wordt vlekkeloos. Let maar op. <laughs> oké. Okay. Nou het is live radio en dan mag het. Gewoon. We zal hier die live gasten of ze Maar wel eens een keer wat fout gaan. Hier ook. Alleen niet zoveel achter elkaar. Maar oké. Okay. Uh, Dianne uh, Warwick dus. Van het album The Warwick Collection. Uh, nu dus wel samen met John Mattis. Friends in love. Ah, gevoelig. Dat voor vlak voor Valentijnsdag. Huh? Toch? Heel gevoelig. way out in there. Yeah. <laughs> in Love is dat uh, van Diane Warwick en. Uh, en. Uh, Johnny Mathis natuurlijk. Ja, zo werkt dat. Nou, we zijn. Uh, na dit chaotische uur uh, gaan we maar snel door naar uh, het nieuws en het weer zometeen. Van, uh, van twee uur. Want. Uh, <laughs> gaan we ons even. Uh, herpakken voor de tweede uur, om het zo maar eens even te zeggen. Wat zeg je? Oh. rehabiliteren, ja. even, even even opnieuw, even, uh, Deze even start, ja alles even herze herzetten en zo herpakken heet dat in het wielrennen. Nou tot zo jongens, het nieuws is weer van twee uur en daarna gaan we nog een uurtje verder, maar dan minder chaotisch. Tot zo.